De wijkscholen in Rotterdam voor jongeren met problemen hebben een effect. De jongeren vinden niet eerder werk en gaan juist sneller het criminele pad op, zegt het cultureel planbureau. Volgens het CPB zitten op de scholen steeds meer jongeren die al iets op een kerfstok hebben. Eenmaal samen in de klas worden ze nog crimineler. Het CPB meldde eerder nog een positief effect. Dat kwam doordat bij het eerste onderzoek nog maar weinig jongeren in Rotterdam de opleiding hadden afgerond. De bestuursvoorzitter van de Telegraaf Media Groep is opgestapt. Reden is een verschil van inzicht over het beleid, zegt de raad van commissarissen. De opgestapte voorzitter van Kampenhout begon twee jaar geleden bij de Telegraaf Media Groep. Het bedrijf maakt moeilijke tijden door. Zo moest de eigenaar van de Telegraaf, Metro, Radio Veronica en Sky Radio... vorig jaar 37 miljoen euro afschrijven op de sociale netwerksite Hives. Koningin Beatrix heeft in Eindhoven het Philips Museum geopend. Ze plaatste een ledlamp in een lichtkunstwerk. Daarna kreeg de koningin een rondleiding door het museum dat is gevestigd in het gebouw waarin in 1891 de eerste Philips gloeilamp werd geproduceerd. Het Philips Museum gaat morgen open voor het publiek.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 Jou zien we het Leuk dat je weer bent ingeschakeld. Op je radio. Via de kabel. Of via tekst Misschien zit je wel echt aan de andere kant van de wereld. Gezellig dat je erbij bent. Want ja, dit is natuurlijk speciaal voor jou. En wat hebben wij vanavond allemaal weer in die uitzending? Nou, we hebben weer helemaal volgestopt. Althans, we gaan hem voller dan voller maken. Want ja, ik heb de timetable en de laatste info van Funkadelic, het Beach Festival aanstaande zondag. Waar, wanneer, wie, wat, waar? Ik heb het allemaal hier voor we klaarstaan. Ja, aanstaande zaterdag. Phenomenal dj's in een hele leuke club. Wie er staan, wat de entree is, ik heb hier alles bij me in mijn mapje staan. Ja, ook de lijner van Amsterdam Open Air is bekend geworden. En ja, zie je, het zou hier niet zijn als wij die niet hadden. We gaan ook even kijken of we even kunnen bellen met Frank Bom, organisator van 30's. Een spetterend feest voor dertigers En ook nog eens een keer op speciale locaties. Dit alles gaat met Koningin in de Nacht 2013 plaatsvinden. En toch willen we daar nog meer van weten. Dus je gaat het hier meemaken bij C. Natuurlijk heel veel nieuwe muziek. En ja, als ik zeg nieuwe muziek. Daar staat Candy Staten helemaal vooraan. Verfrissend, vernieuwend. Met haar trek. Hallelujah Anyway. Knalden ze al helemaal. Nu zijn ook de remixen uit. En zie je hier. De remix. Say <laughs> hi De Beatles, Jardism Focal. Hier natuurlijk bij jou zie je het op Steven Zandvoort. En jij zei het al, ik heb de timetable en de laatste info voor Funkadelic Beach Festival aanstaande zondag. Aanstaande zondag is het uiteindelijk zover het Funkadelic Beach Festival. Zal plaatsvinden op de grootste beachclub van Europa. En nummer 1 beachclub van Nederland, beachclub vroeger in Bloemendaal. Ja, de kaartverkoop gaat zoals verwacht erg hard. En ja, wil je dit spektakel niet missen... Haal je ticket dan in de voorverkoop bij een van de free record shops of online via Ticketscript. Tickets in de voorverkoop. Ja, de kosten zijn 15 euro en indien voorradig 20 euro aan de deur. De early beach tickets zijn reeds uitverkocht. En ja, dat, dat kan ik geloven als ik kijk naar wat een line er staat. Om twee uur gaat het feest helemaal los in de Funky House area. En daar staat als eerste Soriento. Gevolgd om drie uur door Michael Osara. Om 4 uur is het de beurt aan Nenna Daziel. en om 5 uur is het de beurt aan Vaya Laurens. Van 6 tot 7 vinden we daar Roog Behind the Wheels of Steel. En om 7 uur vinden we Delivio Reven en Aaron Kill in de boot. Ja, om 8 uur is het de beurt aan Lucien Ford, gevolgd om 9 uur door Michael Mendoza. En tot slot deze avond, van 10 tot 11, staat daar Benny Rodriguez. Dit alles wordt geheel omlijst door Zaldi MC. Ja, er is ook een Latin House en Funka Electric area. Om twee uur gaat dit ook los en de eerste beurt is aan Derek Bank. Gevolgd om drie uur door Mavkoos en Quinn. Daarna staat er Kimberly Ramirez en Sheezy Pearl. Daarna Pascal Moreno en Tyron Campbell. Om zes uur staan daar de Village Brothers. En om zeven uur is de beurt aan Team Rush Hour. Om acht uur staan daar Brian Chundro en Santos Beyond Wheels. En om negen uur is het de beurt aan Mitchell Niemeyer. Om 10 uur staat daar Raoul en Doors. En tot slot deze avond, tot aan 12 uur, staat er de one and only Alvaro. Deze area wordt gehost bij Dimitri, Nikita en Ram. Ja, er is ook een officiële afterparty. En dit is in Panama, Amsterdam van 11 tot 4 uur in de ochtend. Tickets zijn er in de voorverkoop 10 euro en zijn geldig voor twee personen. In die voorradig zijn er ook tickets aan de deur verkrijgbaar. Dus... Hoef je je maandag niet te melden bij je baas? Nou, een leuke gelegenheid om uit te gaan. Ja, goed nieuws voor alle dames ook. Beachclub vroeger is dit seizoen high heels proof. Al het zand van de buitenarea is vervangen door een harde ondervloer. En ja, belangrijk even de weersvoorspelling. De weersvoorspellingen zien er goed uit. Maar mocht er onverwachts toch een spatje regen vallen, dan is dat geen probleem. Beachclub vroeger is namelijk geheel overdekt. En niet te missen. Lekker verwarmd. Oeh! Ja, mocht je alvast zin hebben in een uh, leuke promo mix. dan ga je even naar de Funkerder uh, Soundcloud pagina. En dan kun je die gewoon lekker sharen, downloaden. en alvast goed in de stemming komen. Tot weer een nieuwtje: Goudorm. Met nieuwe muziek. En dat doen we met Cedric Survey: Deception. Dit is hier. Tot aan 11 uur. De heetste beats. En wat denk je van die spannende kerstmix? Het tweede uur natuurlijk. Hou me hier! Wim Zandvoort En dat doen we met Heim Met Falling in de Duke Dumont remix En hou deze plaat in de gaten Want wat een knaller zeg Ongelooflijk En toch ben ik benieuwd Of er met koning Dit plaatje ook voorbij gaat komen En daarvoor hebben we aan de telefoon Niemand minder dan Frank Bom. Goedenavond Frank Goedenavond Frank Goedenavond Frank, hoor je me? Ja, ik hoor je al Luid en duidelijk Hey, gaan we de... ja, zeker. ja, jij gaat uh, met koningin in de dag of koningin in de nacht moet ik eigenlijk zeggen een heel leuk feest organiseren. Ja, gaat, deze pla... de gaat deze plaat ook voorbij komen? Um, ik denk het niet. Denk het niet. Oh, <laughs> nou ja, het was te proberen natuurlijk, maar deze plaat ontzettend lekker, een van mijn favorieten. Maar jij gaat dus met koningin in de nacht een feest geven. Wie, wat, waar, wat? Wat ga je doen allemaal? Het uh, is dus, uh, het feestje Furties in uh, Hanumse Jopenkerk. Kijk, dat is nog eens een gezellige locatie. Ja toch? Ja, ze hebben ja, lekker bier en een gezellige locatie. Dat zijn al twee ja. combinaties. Bier in het centrum, hartstikke leuk. En wat ga jij er verder aan toevoegen? Voor de mensen die uh, het feest Turties nog niet kennen. Nou, sowieso de locatie is nooit een feest, alleen op 1 januari. Dus het is sowieso uniek dat daar een, een dansfeest is. En uh, de naam 30's uh, interesseert allemaal dat het, uh, het feestje is voor dertigers. Dus uh, er komen voornamelijk mensen vijf, 25 en 40. En uh, twee zalen muziek. De ene zaal is uh, van disco tot nu. Dus uh, disco ethisch, uh, wat 90s dance. En, uh, Gewoon alles lekker in de mix. dit is van nu, ja. Echt heel breed. En uh, met onder andere een bike van Loon van het candy ik omdraaien. En, nou, uh, dat dat is nog ademen. eens een naam? Ja, ja, ja. Ook een adem hoor, dus hartstikke leuk. Ja, zeker te weten. Ja. En uh, we een zaal met house classics. Uh, de reborn zaal. Kijk. Dat is helemaal leuk. Uh, hebben de mensen er ook nog uh, kaarten voor nodig uh, voor deze avond? Ja, dat zeker. Die uh, kan je via facebook.com slash 30's uh, bemachtigen. Alleen uh, via Facebook, uh, zei ze we bemachtig? Alleen te via Facebook, ja. oh, Oké. Okay. En ja. ja, de kaartverkoop, hoe gaat die op dit moment? Ja, we zitten over de helft nu al, dus uh, dat gaat heel goed. En wat, uh, we, hebben, gaan... we hebben nog een maandje. Dus, uh... Ja daarom, maar ja met de einddatum uh, in zicht gaan die kaarten opeens heel erg snel, uh, weet ik altijd, met de feesten. Ja zeker, zeker. Daarom dat, uh, en... uh, ik reken ook niet meer op de deur te oh. dus, uh... Niet aan de deur te koop, die kaarten. Dus nee. zorg dat je naar de Facebook pagina gaat van turties. En wat kosten de kaarten, zei je nou? 25 euro. 25 euro. Uh, Welkom gaan garderobben en uh, een loterij. Zeg maar jouw kaartnummer is ook meteen een, uh, een lotnummer. Een lotnummer? Dan kan je op Facebook uh, mooie prijzen winnen, massages, dinerbonnen, uh, van alles. Nou, dat, dat klinkt uh, gezellig. Ja. <laughs> zeker te weten. En uh, ja, ik heb hem al stiekem be beluisterd. Uh, maar voor de mensen die alvast een beetje in de stemming willen komen, dan is er geloof ik ook een leuke mix uh, alvast te beluisteren ja klopt dat is een beetje uh, ja, een ethisch en 90s mix een beetje de, de sound te laten horen en die vinden we op uh, www.mixcloud.com en uh, ja dan moeten we zoeken naar de ethische uh, en 90s uh, compilation uh, van Da Vinci als ja. ik het goed heb ja dat klopt dat is uh, de resident uh, DJ van van uh, oké okay, nou hebben we verder nog wat uh, gemist eigenlijk hier zo, uh, of wil je nog eventjes uh, kijken van wat het nou echt precies inhoudt, die Jopenkerk. Als je er nog nooit bent geweest, nou, ik kan het me niet voorstellen. Of je moet onder een steen hebben gelegen de afgelopen jaren. <laughs> ja, Dat is de hotpot van Adem, hè. Dus. Dat dacht ik wel, ja. Je kunt er makkelijk met de auto komen. Ja, je ja. kan ongeveer onder parkeren. Dus, uh, ja, kruip, kruip naar huis. <laughs> ja, en we beginnen vroeg, hè? 92 is het. Dus ligt uh, op tijd in bed, kan je de volgende dag nog lekker uh, Koninginnedag vieren. Ja, of, ja, of Koningsdag ja. moeten we dit, dit jaar zeggen, hè. Nee, volgend jaar, hè? Dat is de laatste koningin de dag. Ja, oké. Okay. Oh, voor ieder oh. wat wils dus. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Nou, helemaal uh, te gek natuurlijk. Dus wil je erheen? Ga dan eventjes naar de Facebookpagina van Ga, Hartstikke bedankt uh, dat je even uh, tijd had om in de uitzending te komen. Ja, jij bedankt. Gra graag gedaan. En hierbij zie je het. Gaan we gelijk door met lekkere muziek. Left wing en Katie. You were... Tot een 11 uur de hete bits op 106.9, 104.5 en natuurlijk ook via onze livestream op internet. Dit is het. ...naar de Facebookpagina van 30's. En geloof me... ...als je eerdere edities bent geweest... ...het is... ...ontzettend Hallo. gezellig, kan ik je vertellen. Ja, wat hebben we hier nog meer vanavond... ...in de uitzending? Nou, laten we eens eventjes kijken. Ja... Phenomenal DJ's... ...aanstaande zaterdag in Club Panama. Op zaterdag 6 april... ...aanstaande staat de eerste editie van... Phenomenal DJ's dit jaar op het programma... ...in de absolute hotspot van dit moment... ...Panama Amsterdam. Dit concept wat in mei 2012 is gestart en waarbij de DJ's in de spotlight staan, heeft vorig jaar een superdebuut gemaakt met alleen maar succesvolle edities. Vijf keer in Club Anno Almere met onder andere Free Sushi Edition, Kings of Latin, Ladies in Charge en White Edition, Future Superstars in Little Buddha Amsterdam en met als absolute hoogtepunt de TakeOver London in Pacha Londen. Ja, de artiesten die de vernommelde DJ Boot al hebben betreden... zijn niemand minder dan Lucien Ford, Alvaro, Delivio Riven en Aron Gil... Gennaro Villa, Faya Laros, Ril El Canario, Roel Doors, Richie Romero... en vele, vele anderen. Voor deze editie Kings of Latin Part 2... zullen de volgende artiesten voor de Latin Beats gaan zorgen. Daar staat onder andere Michael Mendoza, Gennaro en Villa... Nena Daziel. ...Mitchell Niemeyer, Brian Chundro en Santos... Uh, ...The Village Brothers... ...Kiss Jugola... Uh, ...en dan hebben we nog Dimitri Nikita en Ram. Het mag duidelijk zijn dat dit een knaller van een avond gaat worden met deze artiesten. Sexy Entertainment, Two Areas, een phenomenal podium... ...een lichtspektakel zoals dat alleen in Panama kan... ...en 1100 partypeople uit het hele land. Ja, voor de snelle beslissers... ...de early bird tickets kosten 7,5 euro... ...en dat zijn er maximaal 100... En deze zijn landelijk verkrijgbaar bij de Free Record Shops en of online via Ticketscript. De voorverkoop daarna is 12,5 euro per ticket en aan de deur kosten de tickets 15 euro indien deze nog beschikbaar zijn. Ja, voor deze editie zijn er in de voorverkoop maximaal 100 losse VIP tickets verkrijgbaar voor 25 euro. En ja, bij de Free Record Shops of online via Ticketscript zijn deze te koop. Ja, deze geven toegang tot het VIP-balkon, de VIP-bar en is inclusief een sushi en een welkomstdrankje. Ja, er is ook nog een speciale actie. Via de website www.phenomenaldjays.com zijn er exclusieve Phenomenal DJ's shirts te, te bestellen. Heb je op deze avond een originele Phenomenal DJ's shirt aan, dan betaal je geen entree. Kijk, dat is gezellig. Dus voor in de agenda, zaterdag 6 april in de Panama in Amsterdam. Om 11 uur gaat het feest los en tot de late uurtjes gaat het door. Die minimale leeftijd om binnen te komen is 18 jaar en de dresscode is fenomenal. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En ja, als ik nieuwe muziek zeg, dan zeg ik vernieuwende muziek en dat doen we met Hendrix. Henrix, uh, zijn nieuwe EP komt binnenkort uit op Mixmash. En geloof me, er staan drie tracks op die ongelooflijk scoren. Allereerst heeft hij de track uh, Viral Daarnaast heeft hij samen met Roland Clark Rock This Dream En samen met Jacob uh, Liebholm Heeft hij Losing My Mind Alle drie de tracks zijn geweldig En nu speciaal mijn favoriet Rock This Dream Van Hendrix Dit is see it. En zometeen hebben we ons De klop van 10 voor 10 Dus one and only party guy. Heen. Ik zal u zeggen, hij is beperkt voor de vrijdag en de zaterdag, maar de zondag... als vanouds gezellig hier op Bloemendaalse strand. Ik hoef niet verder te wachten. We trappen hem gewoon af, want waar kun je vanavond heen? Nou, vanavond kun je gezellig naar het format 3 Years Anniversary. En ja, dat zijn de leukste feestjes. In Club R gaat het helemaal los, vanaf 11 uur vanavond tot 9 uur in de ochtend. Ja, je hoort het goed, 9 uur in de ochtend... De kaarten zijn 17,5 euro exclusief via maar verwacht. Kaiser Live, uh, Slam, Egbert Live, Juan Sanchez en de visuals bij Escapation. Dan is er ook in de Air 2 nog wat te beleven, namelijk Jeff Moore, Quinten van Honk en Rob Hess. En deze area wordt gehost bij Contraversion. Ja, nog meer uh, verjaardagsfeestjes, want vanavond is ook de golden 2 years anniversary met Vato Gonzalez en MC Chen. Dit alles vindt plaats natuurlijk in de escape in Amsterdam. En vanaf 11 uur gaat het los tot 5 uur in de ochtend. Kaarten zijn 8 euro in de voorverkoop of aan de deur 16, of, uh, aan de deur, 16 euro. De line-up Brian Chundro en Santos. Paton Gonzalez featuring MC Chen. Miss Sugarware, Pete Rose, Nicolas Beach. Jada Silva, Sex and Cash, Sexy Mr. S on, on Sex and Cash Cash on Percussion is dat dus. En wordt ge door Jolly Coot. Ja, dan heb je ook het feestje op de zaterdagavond Brainwash. Dit is natuurlijk in de Escape met de one and only DJ Raymundo. En deze avond heeft hij uitgenodigd, Frederica Abbas. Daarnaast vind je MC Vierka En in de Eclectic, het Urban Deluxe, vind je Woerts. Kaarten zijn zoals elke week 16 euro exclusief fee. Ja, dan gaan we naar het volgende feestje. die DJ's Kings of Latin Part 2. In de Panama in Amsterdam, zoals je eerder hebt gehoord... Een geweldige line-up. En ja, voor een prijs: 12,5 euro in de verkoop of 15 euro aan de deur. De dresscode phenomenal. En de line-up: Michael Mendoza, Gennaro Villa. Mitchell Niemeyer, Nenna Daziel, Brian Chundro en Santos, Village Brothers, Kiss Lugo, Like Brazil, Dimitri, Nikita en Ram. Ja, dan gaan we naar de zondagavond. Dan vinden we op het Bloemendaalse strand. het feestje Funkadelic. Je hoort het al: Funky at the Beach Festival. Om twee uur gaat het helemaal van start. En ja, de line-up. Nog even snel de hoogtepunten. Faya Laurens, Nena Daziel, Roog, Delivio Riven... en Aaron Gill, Lucien Ford, Michael Mendoza, Benny Rodriguez... Kimberly Ramirez, uh, Pascal Moreno en Tyrone Campbell... de Village Brothers en nog vele, vele gezellige artiesten. Ja, een feestje wat je nog niet hebt uh, voorbij horen komen. Tic Tac at the Beach... Dat vindt plaats bij Bloomingdale. Om 4 uur gaan de deuren open en om 12 uur sluiten ze weer achter je. De kaarten zijn 15 euro exclusief via de voorverkoop of aan de deur ben je 20 euro kwijt. En de line-up is Yellow Claw, Dirt Valerio, Jasha, Abstract, Sam Fox, Kennedy, Jury Alexander, Tom Karen en Mr. V.I., Mr. Sampson. Ja, tot slot het laatste feestje in deze partykite. Sasha. 4 uur lang at the beach. Dit feest vindt plaats bij Voetok En je bent hier welkom vanaf 3 uur in de middag. De kaarten zijn 20 euro exclusief fee. En daar vind je dus Sasha met een vier uur, uur durende lange set. En Paul Volder uit België, die komt ook nog gezellig langs. Als je jij nog niet kent, ga hier zeker heen. Ontzettend gaaf feest. Dit was de Partykite. Nog even een plaatje. Ja, dat kunnen we best wel doen. En dat plaatje wordt Ivani met Can You Imagine. Binnenkort komt hij uit op Insert Coin. Het label van Sergio Fernandez. En nu al bij See It. Zo meteen na die klok van 10 uur. Een hele lekkere mix van GTA uit Miami. En als ik zeg Miami, het zonnetje en goede biet, Dat kan hij missen. Hou me hier! Dit is jouw c antwoord. Dit is hier.